Zes uur, lot Thomas met het NOS-journaal. Barack Obama is herkozen als president van de Verenigde Staten. Om kwart over vijf Nederlandse tijd had hij de benodigde 270 kiesmannen binnen. Direct nadat zijn zegen duidelijk was geworden bedankte Obama zijn kiezers via Twitter. en stuurde daarbij ook een foto waarop hij zijn vrouw Michelle omhelstte. Romney heeft zijn nederlaag nog niet erkend, maar alle media zijn het erover eens dat Obama heeft gewonnen. Romney is er niet in geslaagd in de swing states voor verrassingen te zorgen. Toen om tien over vijf Nederlandse tijd Iowa naar Obama ging... barstte bij de democraten in Chicago een uitbundige juich los. Vijf minuten later werd Obama tot winnaar uitgeroepen. Obama had al gewonnen in de swing states Pennsylvania, Wisconsin, Michigan en New Hampshire. Toen hij al zeker was van de zegen kwam daar ook Ohio nog bij.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 Ook de politieke kleur van de Senaat verandert niet. Daar houden de democraten hun meerderheid. De republikeinse senaatskandidaten Richard Murdoch en Todd Akin... zijn onhandige opmerkingen over zwangerschap na verkrachting niet te boven gekomen. Murdoch heeft verloren van de democraat Joan Donnelly... Donnelly die nu voor de staat Indiana in het Amerikaanse hogerhuis komt. Murdoch zei in een interview dat een zwangerschap na een verkrachting de wil is van God... Ook in de senaatsrace voor de staat Missouri speelde abortus een hoofdrol. Daar zei Eakin in een interview dat vrouwen bij een echte verkrachting... afweermechanismen hebben die een zwangerschap hebben kunnen voorkomen. Opmerkelijk is verder dat voor het eerst in een Amerikaanse staat wiet legaal wordt. In een referendum in Colorado stemden de kiezers voor legalisering van wiet. Het weer dan nog. Vanochtend bewolkt en hier en daar regen of motregen. Vanmiddag wordt het droger. Het wordt ongeveer 11 graden. In Limburg een graad of 10 het NOS Radio 1-journaal, live vanuit het Kuurhuis. Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is woensdag 7 november. Goedemorgen. We have a winner. Zo is dat. Het was spannend, maar niet zo close to call als van tevoren werd gedacht. En daarom weten wij vroeg toch dat Obama heeft gewonnen. Wessel de Jong in Washington heeft zo dadelijk alle uitslagen. We schakelen natuurlijk met onze verslaggevers in Chicago en Boston. Martijs van der Wiel en Marcel Bril. We zitten in het Koerhaus in Scheveningen bij het uh, Who is the President's Backfest. En hier lopen allerlei mensen rond. U hoort het ook op de achtergrond die hun reactie gaan geven op de overwinning van Obama. Ja, we laten natuurlijk horen hoe er in de Verenigde Staten wordt gereageerd. En we wachten op de speech van Obama, een acceptance speech. Zodra we die horen gaan we schakelen. Natuurlijk ook al het andere nieuws van vanochtend. Zoals de aanhoudende onrust bij de VVD. De waarheidscommissie die er komt voor het Nederlandse wielrennen. En het gelijke spel van Ajax gisteravond in de Champions League. Dat er meer in het Radio 1 journaal tot half tien. Die komt dus ook volgen via internet. Surf dan naar nos.nl. Laten we maar gauw naar de Verenigde Staten gaan. Zo klonk het daar om tien minuten voor half zes vanochtend. We've got a really major projection to make right now. <hazuk> <tog> <bayan> <tog> <tog> CNN projects that Barack Obama will be re-elected president of the United States. Hij will remain in the White House for another four years because we project he will carry the state of ohio by carrying ohio he wins re-election ohio president barack obama chuck stay with me here yep there it is there it is the president of the united states has been reelected. right now let's listen in to some of the excitement brian there's no what-ifs anymore that's done Komen, je? We schakelen naar uh, Wessel de Jong, onze correspondent. Wessel, um, vertel, hoe, hoe ja. verliep de race vannacht? Uh, ja, dat was, echt, uh, dat was een bijzondere, spannende race. Maar tegelijkertijd, het is ook weer verlopen... precies zoals uh, het eigenlijk steeds in de polls eigenlijk ging. Dat je het zo uh, in een paar procenten dicht, dicht bij elkaar zag liggen... maar dat je toch ook steeds Obama ietsje voor zag liggen. <coughs> er zijn maar bepaalde momenten in de avond eigenlijk geweest... Dat, dat Romney in bepaalde cruciale staten, zoals bijvoorbeeld Virginia... wat heel lang heel spannend is geweest, dat hij daar een, een, een stevige voorsprong... had dat was eigenlijk het misschien het meest uh, spannende geweest maar uh, ja, het, het lag dus steeds zo ongelooflijk dicht bij elkaar. En dat maakte het spannend. Maar het werd steeds minder spannend. We zaten natuurlijk naar die swing-states te kijken. Die alles bepalende staten. Maar daaromheen begonnen er steeds meer gaten... eigenlijk in de verdediging van Romney te vallen. Hè? Hij had toch eventjes zijn zin mm. op Pennsylvania had hij gezet. Nou, dat viel op een gegeven moment weg. Nou, een staat als Iowa, echt een hartstikke conservatieve staat. In principe ook een swing-state toch. Nou, toen die ook wegviel... Had toch echt, Romney had hij toch moeten binnenhalen, had hij moeten kunnen doen. Toen dat mislukte, ja, toen was het toch eigenlijk wel duidelijk... dat er, dat er was gewoon geen weg meer naar die 270 kiesmannen toe. Heb jij, wel al iets van Romney gehoord? Nee, dat is wel het grote spannende. En je ziet ook alle Amerikaanse verslaggevers... die zitten met grote ogen te kijken naar, uh, naar de ruimte waar Romney zich ophoudt. Ze praten ook met zijn stafleden en dergelijke. Ja, en die laten dan weten hier uh, bijvoorbeeld aan de CNN-verslaggever... ja, we gaan nog eens eventjes een beetje de boel narekenen. Dus uh, ze zijn er daar toch mentaal nog niet uh, klaar voor... voor het toegeven van de nederlaag. En ja, je weet natuurlijk verder niet wat ze nog voor plannen hebben... dat ze mogelijk dan misschien om hertellingen willen gaan veranderen vragen en zo. Dus het, het, het, het drama is nog niet helemaal uh, afgewend, zeg maar. Maar ja, tegelijkertijd uh, Amerika is, ge, is, is bij wijze van spreken al bezig nu Romney te vergeten. Um, hoe, hoe verklaar jij dat het zo spannend was in Florida? Want dat zag er voor de verkiezingen goed uit voor Romney. Nee, de Florida is echt wel de grote verrassing geweest. Dat was ook in, in alle scenario's voor Romney. Werd er, werd er, uh, de, daar werd eigenlijk Florida als een soort vaste waarde werd daar ingecalculeerd. En vandaar, het werd dan verder gerekend richting zijn overwinning. Maar dat was eigenlijk een beetje het, uh, het uitgangspunt zeg maar, Florida. Mm. En, ja, en dat begon op een gegeven moment begon dat, te, te mislukken, zeg maar. Als ik eventjes terugkijk in mijn notities van deze avond, er is een moment geweest van die miljoenen kiezers dat er, dat er, uh, dat er een verschil was van 193 uh, uh, kiezers. Nou ja, je, je, je zag het toen op dat moment op zag je het al voor je waar dat, weer, waar dat weer allemaal heen ging. Wat het weer voor problemen mogelijk zou kunnen gaan opleveren. Maar op een gegeven moment uh, ja, keerde toch het tij zeg maar, en ging het in het voordeel van Obama. De verklaring daarvoor precies. Ja, Obama gewoon heel erg goed fanatiek daar campagne gevoerd. Dat is, toch de, dat is de meest oppervlakkige maar belangrijkste verklaring. Ja, Wessel nou, blijft bij ons. We gaan eens Zeker. even kijken hoe het is in uh, Chicago. Ja, daar is Matthijs van der Wiel ongetwijfeld in een kolkende hal, Matthijs. Ja, die hal die, uh, die ontplofte weer, hoor. Dat was eigenlijk deed het niet onder voor die explosie van geweld van vier jaar geleden... Je zou zeggen, bij een herverkiezing is het minder spannend. Dan hebben we het al wel gezien. Nee, ook nu weer het woord historisch. Ook nu weer de tranen. Ook nu weer die ongelooflijke vreugde, die emotie op de gezichten van mensen die naar die schermen stonden te kijken. Op dat ene moment, ik stond er middenin toen dat bericht verscheen van CNN. Obama elected. Nou, het ontplofte. Het dak ging er absoluut af. Er werd gedanst, gesprongen, gehuild, geschreeuwd. Amerika heeft het juiste gedaan. Voeg vroeg het nog aan een van die oude zwarte mannen die daar aan de zijkant stonden te kijken. Een traan in de ogen. Ik zei, eh, vergelijkt u het eens met vier jaar geleden? Dat, dat was toen echt uniek. Eh, is het nu heel anders? En toen zei hij, nee, dit is eigenlijk misschien wel mooier. Gezien die ongelofelijke strijd die eraan vooraf is gegaan. Al die aanvallen die Obama heeft moeten pareren. Dat is eraan vooraf gegaan. En dat maakt deze overwinning misschien nog wel mooier. Ja. Hey, en, uh, het wachten is natuurlijk op Obama, zijn acceptance speech. Wanneer wordt die verwacht? Want hij zou al vertrokken zijn vanuit huis, ja, maar hij heeft een tussenstop gemaakt. Nee, alles is er klaar voor. We zagen op een gegeven moment ook het FIP-vak steeds verder gevuld raken. Er kwamen allemaal ja, de vrienden, de belangrijke mensen in de partij... de mensen die veel geld hebben gegeven aan de campagne... die, die kwamen pas op het laatst binnen in het vak recht voor Dat grote podium, groot podium met een uh, heel groot rood gordijn erachter. Aan weerszijden, immense foto's van Obama en Biden. Alles staat er klaar voor. Het schild van de president, de teleprompters, je weet wel die twee... Uh, Apparaten, die twee schermen die je altijd ziet, waarvan hij zijn toespraak leest. Hij kan niet zonder, hmm. wordt gezegd. <laughs> er wordt vaak een beetje laat over gedaan. Maar ja, het klinkt wel goed. En straks zal het ook ongetwijfeld weer goed klinken. Hij is dus vertrokken al lang geleden van zijn huis in Hyde Park, die villa. Waar ook veel cameraploegen stonden, waar hij die de avond heeft doorgebracht. En toen hadden we hem hier verwacht, maar hij schijnt een tussenstop gemaakt te hebben. Daar heb ik ergens gelezen, in een hotel met zijn staf, met de belangrijkste mensen uit de campagne. Ongetwijfeld om nog even de laatste punten op die i te zetten... En ergens in de komende uren, het kan niet heel erg lang meer duren verwacht ik, zal hij hier verschijnen op dat podium bij al die duizenden mensen om die toespraak te houden. Goed. We keren zo bij je terug Matthijs, Dank voor nu. Want we gaan naar Boston. Daar is Marcel Bril. Uh, Marcel, daar bij uh, de Republikeinen is het al doorgedrongen. Ja hoor, zeker. Ja, daar kijken ze absoluut uh, niet blij. Ik heb heel wat snauwen gehad. En ik vroeg, uh, mag ik wat vragen. Ook al had ik mijn meest meelijwekkende vriendelijke, verleidelijke, <laughs> kritische misschien blik. Ik heb alles geprobeerd. Ja, maar je waren je daar heel... jou, dat weten wij. <laughs> ja, maar uh, helaas, uh, ze waren daar hier uh, in Amerika niet zo heel erg gevoelig voor. Nee, als er geen televisie zou bestaan. En je keek alleen naar de roltrap die uh, vanuit de zaal kwam, dan kon je het eigenlijk wel uh, afleiden dat zij gehoord hadden, de Republikeinen, dat het uh, allemaal geen feest is dat Obama degene zal zijn die het land gaat besturen want de gezichten stonden sip ik heb zelfs een aantal tranen gezien van mensen en ja stoïcijns liepen ze door soms in zichzelf gekeerd soms met grote armgebaren afvragend hoe het toch zo ver heeft gekomen maar goed aan de andere kant zijn ze ook alweer realistisch de mensen die ik wel heb kunnen spreken ze zeggen ja het is nu eenmaal niet anders dit is wat gezegd is ik heb ook wel een hele politische Republikein gesproken... die zei van ja... wat de Democraten veel beter doen... dan wat wij hebben gedaan de afgelopen campagne... is communiceren, de boodschap doorgeven. En ook al, zo zegt de Republikein dan... ook al was het allemaal niet waar wat Obama zei... het kwam wel lekker over. En als ik hem dan vraag van ja, maar was... Romney dan de juiste man op de juiste plek? Nou zegt hij, hij was wel de juiste man... omdat het een goede man is, zo zeggen ze... maar niet op de juiste plek. Dus ja, dat soort geluiden... Uh, hou je uh, hierover, maar uh, uh, feestelijke gezichten heb ik niet gezien. Zo af en toe wel eens uh, een lach. Maar het is meer uh, de ja. bekende uh, lach als een boer met kiespijn. Zo is dat, ja. Dat kan ik me veel bij voorstellen. Republikeinse kiezers hebben ook eens aangegeven dat ze Ronny zien als een soort bruine boterham. Hè? Misschien is het beter voor je, maar niet heel erg lekker. <laughs> ja. Wanneer komt Romney uh, zijn speech houden om zijn verlies te nemen? komt hij überhaupt? Ja, dat, dat is heel erg onduidelijk. Helaas heb ik geen direct lijntje met het kamp Romney. Je hoort wel het een en ander. Je hoort ook, dat zei Wessel net ook al, dat er misschien wel getwijfeld gaat worden aan de uitslag van, van, van de cijfers. Nou ja, en als je twijfelt, dan ga je natuurlijk geen speech houden. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb daar geen zicht op. De mensen die ik gesproken heb, heb die hebben dat, hebben dat ook niet. Met andere woorden, ik kan hier geen antwoord op geven waar jullie echt iets wijzer van worden. Goed, blijf daar. Wij schakelen met jou zodra er nieuws te melden is of zodra uh, Romney in beeld is. Dank je wel, Marcel vanuit Boston. En we gaan door naar Washington. Daar is bij het Witte Huis Jacqueline Ekman. Uh, Jacqueline, gebeurt daar iets? Ja, hier achter het Witte Huis, Grote Plein, uh, waar het een beetje traditie is dat mensen bij elkaar komen om overwinning te vieren. Hier hebben ze er geen twijfel aan. Obama heeft gewonnen. Er zijn hier honderden jongeren. ...naartoe gekomen met vlaggen en met posters. En ze nemen allemaal foto's van elkaar met, met huis de achtergrond. Uh, Obama heeft gewonnen en daar zijn de meeste jongeren hier wel van overtuigd. Voor een mooie heers wordt er steeds geroepen. En uh, ja, het is hier één groot feest. Goed. Zal het nog lang onrustig blijven, denk je? Oh, nee, ik denk het wel. He. Er komen nog allerlei jongeren... Want, uh, ja, uit alle hoeken en straten komen ze nog hier naartoe. En uh, het ziet eruit dat ze voorlopig niet op plan zijn om weg te gaan. Maar jongens, we horen later van jullie Jacqueline Ekman. Dank je voor nu. Vanuit het. is dit het NOS Radio 1-journaal. Het lawaai op de achtergrond. Het is hier uh, vrij. Het is gedecoreerd. Veel uh, rood en blauw en wit. En mensen met Amerikaanse hoedjes op. En verkiezingsschilden voor nog beide partijen. Mm -hmm. Alhoewel die van Rom langzaam aan het verdwijnen zijn. Uh, alhoewel ja. hier staat er nog één net voor onze neus. Ja, Misschien kunnen we langzaam gaan, ver, gaan vervangen. Maar we praten u vanochtend natuurlijk ook bij over al het andere nieuws. Zo is dat. Het gaat bijvoorbeeld over de VVD. En de inkomensafhankelijke zorgpremie. Want de achterban van de partij lijkt maar niet tot rust te komen. En nu is de onrust ook tot de fractie in de Eerste Kamer doorgedrongen. Die maakte gisteren bekend dat ze grote moeite hebben met het voorstel rond de zorgpremie. De fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer probeert de VVD te kalmeren. Ik denk dat het echt verstandiger is om nu die hele goede VVD-minister van Volksgezondheid aan het werk te zetten. Daar hebben we ministers voor. En laten we dan als dat concrete plan er ligt nog eens kijken of dat in de samenleving op draagvlak kan rekenen. Of dat in de Tweede Kamer op draagvlak kan rekenen. En of dat dan daarna ook in de Eerste Kamer op draagvlak kan rekenen. Maar de VVD-achterban lijkt helemaal losgeslagen. Zelfs bezweringsformules van de partijtop werken niet meer. Dat was gisteravond te merken tijdens een partijbijeenkomst in het grense Fluitenberg. Daar sprak de staatssecretaris Frans Wekers van Financiën. We hadden ervoor kunnen kiezen om elkaar in de houtgreep te houden. En de komende jaren niet veel te doen maar op de winkel te passen. En dat vonden wij onverantwoord. En dat was ook een strijd, en dat is een strijd, met onze hoofdboodschap in de verkiezingscampagne. Niet doorschuiven, maar aanpakken.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 In de recente peiling van TNS Nippo verliest de VVD 20 zetels... ten opzichte van de verkiezingen van bijna twee maanden geleden. Nou naar Friesland, daar wordt al heel lang gesteggeld over een nieuw schaatsstadie. Tial voldoet niet meer en er moet dus iets nieuws komen. Nieuwbouw? Misschien, maar dan weten ze nog niet waar. Renoveren? De provincie en de stad Heerenveen komen er niet uit. Nu komt de gedeputeerde Gerben Eging met een nieuw plan. En dat doen we door de huidige wedstrijdhal grondig te renoveren... ...tot de beste wedstrijdhal van de wereld. Maar daarnaast komt er een trainingsfaciliteit... ...die exclusief beschikbaar is voor trainen, testen en innoveren door de topsporters. Gedeputeerden de kiezen dus voor renoveren, maar dat is dus wel duur. 106 miljoen euro gaat dat kosten. En dat geld moet worden opgebracht door de provincie, het Rijk en private partijen. En voorlopig is dat geld nog niet bij elkaar. En dan is er Wubbo Okkos, de voormalige astronaut... probeert met zijn milieuvriendelijke schip Evolution naar Aruba te varen. Maar al op dag twee van de reis zijn er problemen. Okkels moest afmeren in Nieuwheven aan de Engelse kust. De Evolution kreeg namelijk te maken met een aantal problemen. Zo waren de weersomstandigheden niet zoals gedacht en kregen ze ook nog motorpech. We kregen problemen met onze motor, want we hadden water in de diesel... En dat uh, hadden we ook aan beide kanten. Dus, dus op een gegeven moment zeiden we van, hé hey jongens, dit gaat echt niet. En het werd zo erg dat we zeiden: nou, we moeten de motoren maar uitzetten. En uh, we zijn heel vriendelijk hier door een, een, een hier naar binnen gevaren. De kustwacht heeft de ecolution naar de haven gesleept... waar de motoren moeten worden schoongemaakt, zo blijkt. Ook als benadrukt dat het schip verder geweldig loopt... hij hoopt de rij snel weer ter vaart. Het financiële nieuws in de Verenigde Staten was het natuurlijk vooral afwachten hoe de verkiezingen uit zouden pakken. De beleggers hielden het rustig daar. De Dow Jones steeg toch nog 1%. De Nasdaq won 4 tiende. Nikkei stond lang in de min. In Japan natuurlijk, want er wordt gehandeld. Totdat de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen bekend werd. Zo'n klein uurtje geleden. Inmiddels staat de beurs in Tokio op een kleine winst van een tiende procent. Het NOS Radio 1 now live vanuit het Koerhous met Marcel Oosten en Lara Rensen. Het is inmiddels 18 minuten over 6. Als u zojuist wakker bent geworden, Amerika heeft een nieuwe president. Zijn naam is Barack Obama. Hij moet nog beginnen aan zijn acceptance speech. En Romney moet nog toegeven dat hij verloren heeft. Maar uh, het is een feit. De meeste media hebben inmiddels Barack Obama uitgeroepen... tot winnaar van de verkiezingen in Amerika. We praten u de hele ochtend erover bij. Uh, Ondertussen krijgt ook China een nieuwe leider. Uh, leider Mark Rutte Die heeft het moeilijk binnen de eigen groep. U heeft dat net kunnen horen in het Radio 1-journaal, een nieusoverzicht. Dus um, zijn we maar eens uh, met Mino Remmers op zoek gegaan naar leiderschap. Door in de dierentuin te onderzoeken hoe hiërarchie in de dierenwereld werkt, Mino. Ja, we verschillen maar een paar DNA-deeltjes van de dieren natuurlijk. Uh, dus uh, daarom leek het mij wel interessanter met een gedragsbioloog... en die hebben we hier, Wieneke School, om daarmee uh, langs de verschillende verblijven te gaan. Wisten jullie, ik zal jullie eens wat vertellen, misschien hebben jullie het zelf ook gezien... dat uh, er dieren voorkomen in de, de, de symbolen van de politieke partijen in Amerika. Uh, de Republikeinen hebben de olifant als symbool en de Democraten een ezel. Ik weet niet of jullie dat daar ergens kunnen zien, maar mm, dat schijnt wel niet. We Ik hier nog niet ja. getraceerd. nee. Nou, ja, nou, dat heeft allemaal terug te leiden, ja, echt waar, uh, op de presidentsverkiezingen in 1828. Democraat Andrew Jackson, uh, die werd door zijn toenmalige opponent een jackass genoemd, een ezel. Uh, nou, dat gebruikte hij meteen uh, op de posters. En in 1870 was het cartoonist Thomas Nast... die de partij als ezel verbeeldde. En daarmee werd het symbool een feit. En die heeft later ook die olifant uh, getekend. Dat deed hij ook weer in een cartoon... Uh, dan moet ik het even goed erbij pakken. Ja, uh, uh, een, een, een, een, het ging toen ook om de verkiezingen. Hij tekende een cartoon waarbij de ezel in een leeuwenvel zichzelf had gestoken... en alle dieren van de dierentuin op de vlucht deed slaan. En een van de dieren was dus een olifant. En die olifant die droeg de tekst met zich mee. The Republican Vote. Hoe treffend, nietwaar? Daar gaan wij het over hebben straks. In Burgers Dierenpark, op zijn Amerikaans Burgers Zoo. In Arnhem.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 We'll You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hey hey, hey, hey, When the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. That I'll always be. hoort u klonk lekker Amerikaans, maar ze komen uit Duitsland. De baseballs. Het NOS Radio 1 Sport. De Nederlandse Wielerunie, KNWU, stelt een antidopingscommissie in. Die commissie moet onderzoek doen naar de dopingcultuur in het Nederlandse wielrennen. En ook met concrete aanbevelingen komen om doping beter te kunnen bestrijden. Renners en begeleiders die meewerken met het onderzoek en schuld bekennen, zouden kunnen rekenen op strafvermindering u voorzitter Marcel Wintels daarover. Nou, wat we natuurlijk kunnen gebruiken is uh, de WADA-code. Uh, uh, ook de sanctievermindering die daarin zit... voor renners, oud-renners die meewerken aan een onderzoek. Dus we gaan gewoon een beroep doen op de WADA-code. Uh, dus we hopen en denken uh, en verwachten overigens ook... dat er heel veel betrokkenen uit de wielrennerij... eigenlijk ook hun verhaal eerlijk willen doen. Wat we ermee hopen te bereiken is om te leren...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 Een specifiek punt overigens wat uh, enigszins losstaat van het onderzoek is dat we met uh, Nederlandse ploegen nu aan het kijken zijn. Maar dat is eigenlijk al korte termijn. Welke aanpak we hier op korte termijn als Nederlandse ploegen naar renners willen hanteren die nu in begeleiding zitten en waar mogelijkerwijs enige betrokkenheid bij doping in het verleden geweest is. De Sky aanpak is een hele duidelijke die we vanuit de KMU eigenlijk ook voorstaan tegelijkertijd, Je hebt te maken met het Nederlands rechtsgebied, met afspraken die gemaakt zijn, arbeidscontracten. Dus wat we willen doen is met de ploegen kijken hoe we die Sky aanpak op een fatsoenlijke manier in Nederland zouden kunnen doorvoeren. En Wintels wil dan eind deze maand duidelijk hebben hoe die commissie wordt samengesteld. Ajax heeft de kansen op een Europees avontuur... na de witte stop in eigen hand gehouden. De club verraste opnieuw tegen Manchester City. Het werd 2-2 nadat Siem de Jong de Amsterdammers... eerst op een 2-0 voorsprong had gezet. En dat deed hij knap. In de eerste helft lagen er meer mogelijkheden voor Ajax... constateerde de Jong. Ja, we hadden voorrust na die twee goals. Of tenminste, eigenlijk die twee goals... Uh, toen we die twee goals... maar hadden we niet eens dat we het best van het spel hadden. Ik denk dat zij... Uh, ja, het ons wel redelijk naar achteruit in het begin... En, uh, ik het laatste half uur, 20 minuten, denk ik dat we ja, goed aan, aan het positiespel toe komen, Maar uh, ja, net niet tot, tot grote kansen komen. Een paar schoten. De tweede helft ook wel een paar schoten gehad. Een paar kansen op het laatste nog. Maar zij hadden ook wel uh, ja, hun kansen. Het ja, is jammer dat het uiteindelijk dan toch nog gelijk werd. De trainer Van de Boer is best tevreden over de prestatie van zijn spelers. Ik ben wel tevreden, over. ze hebben keihard gebeurd. Het blijft natuurlijk een hartstikke goed team. Je ziet Aguero, wat voor topspeler dat is. En, uh, die kan uit niets kan die, uh, het verschil maken. En dan komt Balotelli nog even in en, en Ja, Ze hebben gewoon heel veel kwaliteit en, en dan mag je gewoon trots zijn op de jongens. In de vier duels duel staat Ajax dan nog steeds op de derde plaats in de pool met een voorsprong van twee punten op Manchester City. Borussia Dortmund en Madrid. Real Madrid steven af op een langer verblijf in de Champions League. Die ploegen speelden beiden, of die speelden natuurlijk tegen elkaar en ze speelden gelijk. 2-2 werd het dan. In andere pools konden Porto en Malaga al een feestje bouwen. Beide teams hadden tijdens de vierde speelronde aan een gelijk spel voldoende. Om nu al verzekerd te zijn van de knock-out fase. Porto deed dat door met 0-0 gelijk te spelen bij Dynamo Kiev. En eh, ook Malaga speelde in Italië gelijk met 1-1 tegen AC Milan. 0-0 4 kreeg Arsenal op bezoek en wist een 2-0 achterstand om te buigen... uiteindelijk nog in een gelijk spel. Ploeg van Huub Stevens blijft daarmee de kop lopen... en dat gaf de Limburgse coach een voldaan gevoel. We wisten dat het moeilijker zou zijn... maar ik kan alleen maar zeggen dat we fantastisch begonnen zijn. De eerste 17 minuten hebben we voetbal gespeeld. Ik denk dat we dit seizoen dit dan niet hebben laten zien. En dan sta je op een gegeven moment na 24 minuten sta je met 2-0 achter. En je weet eigenlijk niet waarom dat het is. Ja, dat was Huub Stevens. Toch nog tevreden uiteindelijk dankzij doelpunten van Huntelaar en een eigen goal van Arsenal werd het uiteindelijk dus 2-2. Het is inmiddels bijna half zeven voor de mensen die nu wakker zijn geworden, of net wakker zijn geworden, het nieuws nog niet hebben meegekregen. Amerika heeft een nieuwe president. U wilt zijn naam weten? Barack Obama is het. Uh, we gaan nog eventjes naar Wessel de Jong in Washington. Wij zitten hier in het Koerhuis bij het Who's the President Breakfast... Dat weten we inmiddels, Wessel. Het is Barack Obama. Um, waarom hebben we beide, een van beide kandidaten nog niet gezien of gehoord, Wessel? Waarom duurt dat nog eventjes? Ja, het zijn dus inderdaad alleen de media die nog Barack Obama tot winnaar hebben uitgeroepen. En dan moeten ze er toch samen onderling over eens zijn, Obama en Romney, over dat, dat echt één van de twee dan ook de overwinning, Barack Obama dus de overwinning kan uitroepen. Nou, die overeenstemming is er duidelijk nog niet dat ze daaruit zijn. Het Romney-kamp stribbelt tegen, maar ja, hoe je het ook berekent, hoe je het ook bekijkt, hoe je de kaarten ook op zijn kop houdt, of weet ik veel, uh, je kunt toch moeilijk tot andere komen komen dus ik denk dat daar gelovigen wiskundigen en juristen die zijn naar nu grote interne ruzie aan het voeren in het Romney kamp kijken of er toch nog ergens een, een, een mogelijkheid een gaatje te bedenken is en hoe lang mm, want, het want, gaat Hessel, duren het is het is dus niet too close to call kennen in alle swing states ligt hij achter. In alle drie de belangrijke staten waar wij ons de afgelopen dagen samen... waar wij ons op hebben blind gestaard. Daar ligt hij allemaal achter in al die staten. Dus een weg naar de 270. Ja, ik zie hem niet, kan niet bedenken. Zelfs CNN dicht Obama. Nou moet ik eventjes goed kijken op de lijst. Die geeft hem zelfs al 290 kiesmannen op dit moment. Er is niks close to call, is er niet meer in sommige staten. Er zijn de verschillen heel klein. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de popular vote... dus gewoon het totaal aantal stemmen dat is uitgebracht... het verschil ertussen is schrikbarend weinig. Maar je ja, weet ook, dat speelt dat is niet de rol. Het gaat om die kiesmannen. En wat die kiesmannen betreft is het verhaal inmiddels glashelder. Goed. Wessel de Jong, jij praat ons uh, de rest van de ochtend bij. En uiteraard, zodra uh, Barack Obama of Mitt Romney uh, de acceptance speech of verliesingsspeech houdt, melden we dat. schakelen we gelijk over. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half zeven. Ja, 7.70. Dat ja, is het de, half acht de klok. dat klopt. weer halverwege met z'n tweeën. Klok staat ja, gelijk, de dus koerhuis. maar zo. Het is dingen precies wel op, helemaal gelijk. Door, Het belangrijkste nieuws op dit moment. Het belangrijkste nieuws op dit moment is dat Barack Obama is herkozen als president van de Verenigde Staten. Ruim een uur geleden om kwart over vijf Nederlandse tijd had hij de benodigde 270 kiesmannen binnen. Direct nadat zijn zegen duidelijk was geworden, bedankte Obama zijn kiezers via Twitter. Hij stuurde daarbij ook een foto waarop hij zijn vrouw Michelle omhelzde. Obama krijgt wel, net als de afgelopen twee jaar, te maken met een Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. De Democraten houden de meerderheid in de Senaat. Mitt Romney heeft zijn nederlaag nog niet erkend omdat de uitslag in Ohio nog niet zeker zou zijn. Maar alle media zijn het erover eens dat Obama daar gewonnen heeft. Romney is er niet in geslaagd in de swing states voor verrassingen te zorgen. Toen Ohio naar Obama ging, was hij zeker van de overwinning. Obama had al gewonnen in de swing states Pennsylvania, Wisconsin, Michigan en New Hampshire. De uitslag in Californië, waar de meeste kiesmannen te verdienen waren... was bij het sluiten van de stemlokaal om vijf uur direct duidelijk. De 55 kiesmannen gingen zoals verwacht naar Obama. Opmerkelijk is verder dat voor het eerst in de Amerikaanse staten... wiet legaal wordt. In referenda in Washington en Colorado... stemden de kiezers voor legalisering van wiet. En dat is het nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en in het zuiden en oosten valt zeer plaatselijk nog wat motregen. Er waait een matige westwind en de temperatuur ligt rond 10 graden. Vanuit het westen wordt het geleidelijk overal droog, het blijft nog wel lang bewolkt. Pas in de tweede helft van de middag komt de zon er af en toe door. De westenwind neemt aan zee toe tot vrij krachtig, langs de noordkust is de wind zelfs vanmiddag krachtig, windkracht 6. De middagtemperatuur ligt rond 11 graden. Vanavond komt een enkele opklaring voor, vannacht wordt het weer geheel bewolkt en kan er wat lichte regen vallen. Het koelt nauwelijks af, de minimumtemperatuur ligt rond 8 graden. Ook morgen is er veel bewolking. Vooral in het noorden en westen van het land komen morgen enkele buien voor. Het wordt circa 11 graden bij een matig vrij krachtige zuidwestenwind. Na morgen houden we bewolkt weer met soms regen. Met ongeveer 10 graden overdag en 5 graden s'nachts zijn de temperaturen vrij normaal voor begin november. En dit is de ANWB verkeersinformatie met 1 fiets op de A15 richting Europort. De stad tussen Pernis en de Bottertunnel 5 kilometer. Half zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, live vanuit het Koerhuis in Scheveningen. Hier is die Who's the American President Breakfast 2012 aan de gang. Het is hier ruim gedecoreerd in rood en blauw en wit en Amerikaanse hoedjes volop. Buttons met Obama en Biden, die zie ik alleen nog. Die van Romney die zie ik ook, Romney, Ryan, ja, die liggen er ook nog wel. Het is hier sfeervol. U hoort straks uh, enkele van de mensen die hier ook rondlopen. Want die hebben allemaal wel iets met de Verenigde Staten. We gaan eerst maar even terug naar een tijdje geleden. Naar uh, de Verenigde Staten. Obama heeft dus gewonnen. Dat lijkt me inmiddels duidelijk. En dat werd duidelijk kwart over vijf vannacht. Those are states we have not yet made projections in, but the president getting closer and closer and closer on, to that Chuck magic number. Uh, here we go. Uh, we got and some critical calls. Yes, we do. Uh, let's see here. Ohio, President Barack Obama. We've got a really major projection to make right now. <laughs> CNN projects that Barack Obama will be reelected president of the United States. He will remain in the White House.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 Het was een ongelooflijk moment om daarbij te staan. Iedereen stond al te zwingen op de muziek, op zwepende muziek. En was eigenlijk al wel overtuigd van de overwinning. Maar toen dat bericht in, inderdaad op die schermen verscheen. Het ontplofte alle armen in de lucht. Er werd gehuild. Ik zag oude vrouwen helemaal, ja, lijkt wel in trance leek het. Naar dat scherm staan te kijken en te feliciteren. Zo klopt dat in Chicago. Matthijs van de Wiel is daar. We schakelen natuurlijk straks weer live naar hem toe. We wachten ook op de acceptance speech van Obama. De hal daar staat ook vol. We zien ook televisiebeelden van het centrum van Chicago. Dat staat ook helemaal vol met mensen. We schakelen onmiddellijk daar naartoe. Zo gauw dat er iets gebeurt. Ja, zo is dat. En wij zitten hier, maar zoals hij het al, in het koerhaus in Scheveningen Een prachtige locatie. Hier is gaande het Who is the President Breakfast 2012? Nou, dat weten we inmiddels. Willem Post is bij ons. Met een prachtige strik, Willem. Zo'n uh, rood-wit-blauw strikje moest uh, omdoen: Stars and Stripes strik. Ja, dus de, de Amerikaanse vlag. Dat kun je alle kanten weer uit. Kun je zo objectief mogelijk zijn. Het kan een beetje op, een beetje rond zijn. Dus uh, dat moest maar even. Het is hier ook wel echt feest. Het is een feestelijke gebeurtenis. Celebrating democracy, zeggen de Amerikanen. Ja, dat is hier zeker gaande, Willem. Hoe heeft Obama het geflikt? Ja, dat kun je wel zeggen in zo'n gepolariseerd klimaat. Ik denk eerlijk gezegd dat uh, de, de, vooral de wat, wat meer gematigde kiezers... toen ze in het stemhokje stonden, vele twijfelden. Maar dat, uh, dat mensen teruggedacht hebben aan vier jaar geleden... toen de economie in een vrije val was. Het had zomaar een wereldcrisis te beginnen in Amerika kunnen zijn, aanladen de jaren 30. Ja, en Obama heeft toch de guts gehad om veel geld in die economie te pompen. En wat dan heel erg meetelt, Amerika is een land van nummers, van data, hè, van cijfertjes. En de afgelopen zes maanden hebben we toch een opwaartse trend te zien gekregen. Laatste maand 179.000 banen erbij. Toen Obama begon, de erfenis van zijn voorganger. Let's go. Ja, toen verloor Amerika meer dan een miljoen banen, maand voor maand voor maand. Ja, die trend lijkt ongebogen en dan zullen toch veel mensen zoiets hebben. In ieder geval genoeg mensen voor Obama. Ja, laat hem het karwei afmaken. Maar. maar vooraf was dan toch wel steeds gezegd, dit wordt heel erg spannend. Romney komt terug, was dat dan toch niet zo? Is, nou, het, een beetje, is het een beetje spannend gehouden? Ja, het ziet er nu naar uit dat in kiesmannen een behoorlijk grote overwinning wordt voor Obama. Ja, 290 staat hij nu op, ja. 201 voor Ronald. Dat is toch een vrij forse overwinning. Hè. Maar in sommige staten is het ook wel heel erg nipt. En je weet, het is het systeem van... als je de helft wint, dan krijg je alle kiesmannen. Nou, als je naar de belangrijke swingstates kijkt... Ohio, Virginia, Florida, ja, dan zijn het... als het allemaal zo uitkomt, er moet nog wat uh, geteld uh, worden. Ja, dan... Uh, dan ...haalt Obama met nipte zegens in die staten alle kiesmannen binnen. En dan krijg je een behoorlijk grote overwinning uh, als het om de kiesmannen gaat. Maar landelijk liggen ze eigenlijk min of meer gelijk. Oké. Okay. En, en dat is dan de reden waarom uh, het, het Ronnie-kamp nog wat tegensputtert. We begrepen net van uh, onze correspondent Wessel de Jong... ...dat uh, ja, er nog onderling gecommuniceerd wordt over de acceptance speech en de verliezerstoespraak. Ja, ja, is... uh, want, want daar wachten wij nu op, Ja, he? dat zijn natuurlijk grote gebeurtenissen, hè, Want... Uh, het nou, duur moment dat je je toespraak houdt en het toegeeft, ja, dan kun je eigenlijk niet meer terug. Dus Men kijkt natuurlijk ook wel, ligt het heel dicht bij elkaar. Er is wat geruzie over stembiljetten en stemmachines. Dat begon eigenlijk al een paar dagen geleden. Er staan 2500 juristen klaar in, in, in beide kampen. Dus als er ook maar een kansje is om het aan te vechten, dan, dan zou dat onderroepelijk gebeuren. Maar ja, als het een groot verschil is, ja, dan, dan houden het op. En De verwachting is dat Blom niet op binnenkort ook zijn, uh, okay. zijn nederlaag moet toegeven. Waar zag u um, vannacht, afgelopen nacht, de afgelopen uren... dat het voor Obama goed zou komen? Want het draaide uh, op een gegeven moment toch erg om Florida. Hè? Florida is ja. eigenlijk aan Romney was toegeschreven. Daar zou hij je niet gaan winnen. Maar dat bleek toch niet zo te zijn? Was dat het, het sleutel Ja, dat was een teken. Maar ook North Carolina. Want daar had uh, Romney eigenlijk een, uh, een grote voorsprong. En dat werd ook heel erg spannend. Dus daar kon je al aan zien. Van New Hampshire, wat hij verloor Romney... En dat is dan eigenlijk niet zo'n progressieve staat, klein staatje maar, maar toch. Ja, inmiddels wordt hier ja, de, het orkest gestart. Ja. U kunt daarvan meegenieten hier op uh, Radio 1 in het NOS Radio 1 journaal. Um, ja, hoe snel gaan wij um, een Obama aan het werk zien, uh, Willem? Ik denk dat Obama in zijn uh, toespraak zal zeggen dat hij uh, direct aan het werk gaat. Daar nou, zal toch even een paar uurtjes moeten bijkomen van deze campagne. Ja. Maar ja, handen uit de mouwen, er is genoeg te doen. Want daar had Romney natuurlijk wel gelijk in. Meneer Obama, de werkloosheid zou zo'n beetje gehalveerd worden. Naar 6%, die is lager. Nee, de werkloosheid staat nog steeds op zo'n 8%. Hè? En, uh, en, en er moet iets gedaan worden aan het budget, aan het enorme tekort. En de fiscale cliff, zoals het wel genoemd wordt... Ja, dat je eigenlijk de hele economie opblaast als je dit soort problemen niet aanpakt. Het moet voor 1 januari gebeuren. Want anders gaan er enorme bezuinigingen uh, in gang gesteld worden. En belastingverhogingen. Ja, dat willen en de republikeinen en de democraten niet. Dus er staat wel druk op Obama. Hij kan zich geen vakantie van een paar weken permitteren. Hij moet gelijk aan de slag. Even een uh, tussentelling tussendoor. De uh, popular vote is 49,49 49 ja. procent. Dus dat, daar houden ze elkaar precies in evenwicht. Dat, dat geef je natuurlijk al aan. Hè? Hij pakt met een kleine overwinningen alle kiesmannen. Uh, Kijken ze daar nog naar of dat belangrijk is? Ah, kijk. Uh, Uiteraard, dat geldt voor iedere verliezer op dit niveau, de druiven zijn zuur. En, en, en Ronny kan natuurlijk zeggen, oké okay, ik heb verloren, maar dankjewel my fellow Americans. Nou ja, uh, in de kern van de zaak heeft de helft van de Amerikanen dan toch ook op Ronnie gesteld. Maar aan de andere kant, dit is het kiesysteem. Uh, en Amerikanen uh, koesteren ook hun tradities en hun grondwet, een wet, het is een juridische maatschappij... Dus ja, wat dat betreft heeft Romney nu geen poten om te staan. Hè, als hij daarover zou gaan klagen, want ja, dit is de system. Nou, hoe zit het met de verkiezingen uh, in het Congres? Hoe uh, zijn de machtsverhoudingen daar inmiddels? Is daar al meer over duidelijk? Hè? Ja, het is duidelijk dat uh, Obama met een uh, verdeeld Congres weer moet regeren. Dus dat is natuurlijk wel een handicap in de tweede termijn. Dat was de afgelopen jaren ook het geval. Daardoor heeft hij niet echt slagvaardig nee. kunnen opereren. Wat ik wel verwacht is dat Obama, wat je al een beetje ziet, daar zijn grenzen aan. Maar van die executive orders kan uitvaardigen. Niet als een soort dictator. Maar dat je toch wat meer speelruimte neemt als president. Om wat je kunt doen, wat, wat kleinere maatregelen, mm. dat je dat in ieder geval doet. En hij stelt de gezondheidszorg nu echt veilig. Nu kunnen 30 miljoen Amerikanen zeggen, dit wordt politiek niet meer teruggedraaid. Blijf je bij ons? Ik nog blijf even. Nog hier fijn in het ja. Koerhous met het uh, orkest op de achtergrond. Mars. Ja. Ja, gaan we nog even naar Chicago. Matthijs van de Wiel is daar. Hij registreerde daar hoe het dak eraf ging. Toen bekend werd dat Obama opnieuw de president wordt van de Verenigde Staten. Gefeliciteerd. Oh, Mr. President! We like niet Amerika heeft het juiste gedaan. Ik ben heel erg blij om te zien dat president Obama nu de tweede kans heeft gegeven om hem te veranderen. En om zijn missie te Ik Hij krijgt nu een kans zijn missie te volbrengen. Is het hetzelfde gevoel als een jaar geleden? Nou, well, eigenlijk is het even een groter gevoel. Want de that die hij de tweede keer around. Het is een nog beter gevoel, omdat er zo'n hard gevecht aan vooraf is gegaan. Oh, die aanvallen op hem. Ik volg gewoon het draaiboek. Ik kan niet goed met jullie communiceren, maar ik volg het draaiboek. Oké. Okay. Het is... Uh... 12 minuten over half 7. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij zenden uit vanuit het koerhaus. Dat zijn ook de geluiden die u hoort op de achtergrond. Maar het orkest, zoals Willem Post al zei, de democratie viert. En de overwinning van Barack Obama. Wij gaan nu naar Wessel de Jong. Onze correspondent die zit in Washington. Houdt daar alle uitslagen bij. Wessel, heb jij nog laatste nieuws? Ja, ik heb een laatste uitslag. Voor zover er nog uh, twijfel nog bestaan in het Romney-kamp. Uh, CNN heeft nu ook definitief Virginia toegewezen aan, uh, aan Obama. Nou, dan wordt het toch al wel heel duidelijk nu op dit moment... Uh, dat het echt een uh, verloren zaak is uh, voor Romney. Ik uh, begrijp nu dat ook uh, familieleden van Romney nu... in de zaal in Boston uh, uh, zijn verschenen. En ook uh, op het terrein in de buurt is nu ook uh, Paul Ryan... Is nu ook al in de buurt in, in aantocht zou. Nou ja, dan kan de grote baas. kan dan toch niet al te ver meer weg zijn, uh, zou je denken. Volgens laatste berichten ze zouden nog naar Ohio aan het kijken zijn. Of daar, nog een, uh, ja, of daar nog een mogelijkheid is. Maar ja, goed, ook al stel je dat die Ohio wint, dan is het toch, uh, toch kansloos. Dus uh, de erkenning van Romney. die moet er nu toch echt uh, snel aan zitten te komen, denk ik. Goed. Dankjewel, uh, Wessel de Jong. Wij gaan nu uh, naar Willem Post. Willem? Die hoort mij niet. Ja, Willem, graag. Dankjewel. Ja, Het is hier ontzettend kabaal. Uh, Willem Post doet even zijn koptelefoon op. Want dat is eigenlijk de enige manier waarop wij elkaar ja, hier kunnen horen, Willem. Ja, het is feest hier al. Hè? Ja, ja, het is een enorm feest. Jij zei net, hè, de manier waarop dit hier nu gevierd wordt. Dat is het vieren van de democratie. Leg dat eens uit. Ja, weet je nou, dat valt mij heel erg op. Kijk, sowieso hebben de Amerikanen dat nu. Ja, die zeggen, het is toch fantastisch dat wij als supermacht, dat zit er toch een beetje in bij die Amerikanen, dat wij zo uh, ja, transparant zijn dat iedereen in de wereld kan meedoen. Maar mij valt ook op, afgelopen ja. nacht in de Melkweg, maar ook hier, dat je veel jongeren ziet. En dat heel veel mensen, ook Nederlanders, komen opdagen om dit ja, mee te maken. Mee, ja, mee te maken. Dus... Ik wil dan niet direct zeggen dat onze Nederlandse politiek zo saai is. Dat valt de afgelopen tijd ook al mee. Maar blijkbaar dat dynamische karakter van die campagnes... met al die debatten in Amerika en dat aan de deuren kloppen... en social media gebruiken op een hele professionele manier... blijkbaar trekt dat toch veel jongeren aan. Het is toch dynamischer dan wat we in Europa gewend zijn. Willem Post, uh, blijf bij ons ja. vanochtend hier in het koerhuis. We gaan eens dus even kijken hoe het is op de weg... Ja, en het andere nieuws, dat uh, is al gezegd, krijgt u ook. De dus, plannen voor 10,5 zijn bekendgemaakt. Uh, straks een verslag van de verkeersinformatie, zoals beloofd, John ook. Korte files richting Amsterdam, A7 bij de af het 2 kilometer. A8 ook 2 kilometer voor knopend Koenplein. Op de A15 richting Europort. daar staat bij Spijkenissen 3 kilometer. En een korte file richting Utrecht op de A28. Daar staat voor hoevenlaken laken 2 kilometer. En John, wat verwacht je ervan voor vandaag? Eh, ja, het is droog, dus het is helemaal gunstig voor het spitsverkeer. Dus ik verwacht er rond half negen niet meer dan 150 kilometer. Het NOS Radio 1 Journal live vanuit het Koerhuis. Met Marcel Oosten en Lara Rensen. Ja, zoals gezegd, de Tialf, daar zijn knopen doorgehakt. Nou ja, voor zover. Twee halen, één betalen lijkt nu het motto. En met deze deal moeten de provinciale staten van Friesland... dan over de streep worden getrokken voor de verbouwing van ijsstadion Tialf gaat ruim 100 miljoen euro kosten. Gisteravond maakt het College van Gedeputeerde Staten de plannen bekend... bij monden van de projectmanager Gerben Etting. Tielf is al 25 jaar het onbetwiste schaatsmekker van de wereld. Daar is iedereen het wel over eens. Schaatsen is ook belangrijk voor Nederland en voor Friesland. Ook op dit punt geen verschil van mening. Nou, allemaal heel positief, maar er is natuurlijk wel één ding waarom we hier met z'n allen zitten. Tielf is inmiddels aan het eind van zijn levensduur. En daarom is het belangrijk dat er nieuw Tielf komt... Als je hier een punt zou kunnen zetten, dan was er geen vuiltje aan de lucht geweest. Maar nu de bittere politieke werkelijkheid. In februari van dit jaar kregen gedeputeerde staten er flink van langs... toen ze voorstelden een splinternieuw stadion te bouwen... aan raison van 100 miljoen euro. Onverantwoord in crisistijd, zeiden de provinciale staten. Je kunt het bestaande stadion ook opknappen en dat kost maar de helft. Dus, zei PS, ga maar eens kijken wat je voor 50 miljoen kunt doen. Nou. We hebben in samenspraak met een heleboel mensen... ...waaronder de KNSB, de ISU, NOC-NSF... ...maar ook met de schaatsers, de coaches, de trainers, de begeleiders... ...hebben we gekeken naar hoe kunnen we ook de komende 25 jaar... ...Friesland als het schaatsmekker van de wereld op de kaart blijven zetten. Nou, en daarvoor is een stadionconcept ontwikkeld... ...waarbij we de nadruk leggen op de topsport... Maar tegelijkertijd meer mogelijkheden ook creëren voor de recreatie. En dat doen we door de huidige wedstrijdhal grondig te renoveren tot de beste wedstrijdhal van de wereld. Maar daarnaast komt er een topsport trainingsfaciliteit. Dat is een trainingshal die exclusief beschikbaar is voor trainen, testen en innoveren door de topsporters. Een beetje renoveren en een beetje nieuwbouw. En dat voor de prijs van... De totale kosten worden geruimd op 106 miljoen. Maar gedeputeerde Hans Konst, dat is nog meer dan wat het plan uit februari had moeten kosten. Ja, maar nu heb je dus die extra oefenbaan erbij. Je zou het als twee halen één een kunnen noemen. Als we dit binnenhalen, is dat in goed vries een bopperslag voor het schaatsen. Geld is nog wel een probleem. Gedeputeerde Konst hoopt dat de provincie eind deze maand akkoord kan gaan met een bijdrage van 50 miljoen. Maar dan ben je nog niet eens op de helft. Daarnaast zullen wij langsgaan bij het Rijk, maar ook met het Nederlandse bedrijfsleven. Schaatsenbond KNSB is enthousiast over het renovatieplan. En als die superijsbaan er komt, dan zal de bond zijn uiterste best doen om in Tialf mooie wedstrijden te organiseren. Dat zegt de KNSB ook in de brief. Men legt dat uit als zijnde een steunbetuiger. Maar het is precies het tegenovergestelde. Daar staat in, als je die 106 miljoen uiteindelijk niet op het kleed komt... vertrekken wij uit Friesland. Dat klinkt als uh, chantage bijna. Dat is precies het juiste woord. En dat zegt Retzer van der Honing van GroenLinks. De sceptis overheerste vanavond in het provinciehuis van Friesland. Bijna gehoord u van Roel Pauw. Het is tien voor zeven uur. Luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Rechtstreeks vanuit het Koerhuis in Scheveningen. Daar waar American Breakfast aan de gang is. Om te vieren dat er een nieuwe president is gekozen voor de Verenigde Staten. Ik kijk even over de balustrade als hij maar opereert. Ja. Allemaal mannen, veel mannen beneden. Heel veel mannen met donkerblauwe pakken. minor Remmers, is dat een teken van macht? Ja, dat is een teken van macht. Hè. Kijk, de vacht, ja. dat wat je om je heen hult, daar... daar... De, de groteskheid, een duur pak aantrekken. Dat is heel erg belangrijk, een duur pak aantrekken. Want dat laat zien dat je in ieder geval een potentiële leider bent... en hopelijk ook de daadwerkelijke leider. Je moet je ook een beetje groter maken. Ja, en daar helpt een pak zeker bij. Net als een uniform zeg maar, bij de politie of chimpansees. Zetten hun haar recht overeind, lijken ze net een tikje groter. Wienerke heeft het niet over mensen... Ze heeft het over dieren, want we staan in Burgers Zoo... op zijn mooi Amerikaans familiebedrijf bestaat volgend jaar 100 jaar. En de dieren hebben alles te maken met de mensen. We schelen maar een paar tandjes in de DNA-structuur. Maar het maakt toch grote verschillen. Uh, de Havikken zitten hier ook, hebben jullie ook, maar we zijn nu bij de gieren. We zitten nu aan de achterkant eigenlijk van het gierenverblijf. En dat is natuurlijk wel mooi, omdat... Waar er een winnaar is, is er ook een verliezer. En over het algemeen uh, wordt hij afgebeeld als liggend, zeg maar, uh, verslagen. En dat is natuurlijk het moment waarop de gieren komen opruimen. Ze slapen nog allemaal, behalve de flamingo's in de verte, horen we. Moeten we heel goed luisteren. Um, is, er, is er een bepaalde samen... Ik bedoel, neem nou de Verenigde Staten de verkiezingen. Uh, dan moeten coalities gesloten worden, want Obama heeft gewonnen... Maar het huis van afgevaardigd is voor de Republikeinen. Alleen in, in Nederland heb je altijd een hele duidelijke coalitiestructuur. Het is heel duidelijk. PvdA moet op dit moment met de VVD samenwerken. In Amerika is het wat schimmiger. Daar ligt het heel ver uit elkaar. En eigenlijk niemand gunt elkaar wat. En daar gebeurt het veel meer in achterkamertjes. Dus dat is voor ons minder zichtbaar. Naar welke politieke arena zouden wij toe moeten rijden in dit dierenpark... Uh, om te weten dat we daar bij de, de, de dierenarena zijn... die het dichtst lijkt op de Amerikaanse politieke arena. Het ja, is lastig met de echte achterkamerspolitiek. Maar wat het meeste politieke dier is hier bij ons in de diertuin... is absoluut de chimpansee. Toch, die het meest op ons lijkt. Het lijkt het meest, maar die kan ook echt het allerbeste coalities maken. Eh, er zijn ook eh, deze week nog belangrijke verschuivingen wellicht in China te verwachten. Want eh, het volkscongres eh, gaat zich daar opnieuw vormen. Um, uh, daar is veel minder aandacht voor op dit moment natuurlijk. Uh, daar gaat het natuurlijk heel anders aan toe. Dus is een, eigenlijk nog een communistische structuur. Zie je dat ook ergens in een van de verblijven? Ja, daar wordt echt iemand aangewezen... En, ja, dat is heel lastig. Het is bijna alsof iemand wegvalt. En dan staat er iemand opnieuw op. Zo lijkt het in ieder geval voor ons. Dat gebeurt bij vissen wel eens. Waarbij een man, daadwerkelijk, man met zijn harem, man gaat dood. En een vrouw vormt zich om tot man. Dat gebeurt. Daar wordt gewoon de sterkste vrouw aangewezen. En die jij bent het. Jij bent het. Dus jij verandert maar in een man. Dat is een beetje. Oh! Dus vrouw, dat kan ook nog. Dat kan zeker in de dierenwereld kan dat nog. Dat gebeurt bij mensen natuurlijk niet. Maar echt waar eentje aangewezen wordt. Ja, dat is wel heel lastig. Want de, heel vaak wordt er gestreden om de macht. Laten we teruggaan naar uh, uh, elders in het park. We gaan langs de dieren. Ik zie af en toe een vonk achter mij. Dat is omdat het een elektrisch hek is. Een elektrisch hek rondom de beer. Het is be heel belangrijk dat we dat hebben. Anders is de beer los. Wij, wij rijden langs de ocean, door de zoo. naar de volgende arena van de politieke dieren. Marno Remmers vanochtend in Burgers Zoo over leiders. Over leiderschap gesproken. Het wachten is op de toespraak, toespraken van Romney, Mitt Romney, die, eh, nou zoals het er nu naar uitziet, de presidentsverkiezingen verloren heeft in de Verenigde Staten. Barack Obama is door de meeste netwerken, networks in Amerika uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. En wij wachten ja. nu eigenlijk eh, vooral, Kom. want eh, de volgorde is over eh, het algemeen ja, dat vind, de Vriezer ik... eerst komt en dan de winnaar, Wessel. Maar wij wachten nog altijd op... Mid Romney, hè? Ja, maar er is iets heel belangrijks gebeurd uh, zojuist. Die speech die komt, er, die komt er wel aan, inderdaad. En die komt er nu zeker aan. Dat weten we nu zeker. He, de motorcade van, uh, van Romney... is gearriveerd op het uh, terrein. Maar belangrijker nog... Er is dat magische, belangrijke, hele belangrijke, cruciale telefoontje tussen Obama en Romney is er geweest. Het schijnt een, een heel kort beleefd gesprekje geweest te zijn, waarin dus Romney nu ook eindelijk dan zijn verlies heeft toegegeven. Dus al die voorspellingen, ellende, hertellingen, juridische strijd, eh, het gaat niet gebeuren. Hij heeft zijn verlies erkend en dat is, dat is een heel belangrijk moment op deze ochtend. Hoe, ga, hoe gaat hij dat verwoorden, Wessel? Um, dat zal toch een hele bittere pil zijn. Ja, en dat is heel lastig voor hem. Want hij heeft nu net uh, vannacht uitvoerig verteld... dat hij ze heel lang had gewerkt aan zijn overwinningsspeech. En die telde 1181 woorden, geloof ik. En nee, zijn verliesspeech die had hij nog niet klaar. Dus we gaan hier nu zometeen een, een zeer improviserende die wellicht uh, zien. Happend, happend naar woorden. Uh, als je zijn biografie leest, uh, toen hij... Een keertje, Als die, uh, okay. toen hij Little... verloor. Ja, hij, komt er, hij komt er nu aan. Hij heeft het moeilijk nu met verlies. We gaan nu schakelen naar Ronja. Ja. Dank u, mijn vrienden. Dank u zo heel erg. Dank u. Ik heb president Obama to om hem te feliciteren zijn victory. Zijn his supporters and his campaign also ja, en zijn campagne ook bedanken. Ik de president, lady. de democraten en hij vooral de president This en ook zijn, zijn vrouw, natuurlijk. En ervoor dat Obama de problemen van het land maar aan kan, dat hij ze aan kan. I want to thank Paul Ryan for all that he has done for our camera. En bedankt, bedankt van zo'n running mate Paul Ryan, alles wat hij gedaan heeft. And for our country. Besides uh my wife Anne, Paul is the best choice I've ever made. Ja, dat heeft hij toen vaak gezegd, Paul Ryan was mijn beste keuze, ooit naast de keuze voor mijn vrouw. In his intellect and his hard work and his commitment to principle... ...will continue to contribute to the good of our nation. Ik hoop dat zijn principiële houding van Ryan... ...dat hij een bijdrage blijft, blijft voor het land. Ze zou een woonheerde eerste meester zijn. Ze is dat en meer voor mij en voor onze familie. Compassion ja, ze was een geweldige first lady geweest aan. Dat denk ik ook. Ik bedank mijn voor hun werk campagne en Ik mijn hun tireless werk in de campagne en Ik bedank mijn hun tireless en uh, hun families hebben ze lang moeten missen. en to thank Matt Ik en Ze hebben een geweldige inspanning verricht. Niet alleen voor mij, maar voor het hele de land. De the the vrijwilligers, the the the de fundraisers, I don't that alle sprekers. Nooit heeft de partij, partij zo'n prestatie neergezet. Bedankt all voor alle uren werk, voor de calls, voor de speeches en appearances, voor de recente speeches. Bedankt voor alle uren werk, voor de speeches, voor het bellen, voor het aanbellen aan de deuren. Jullie waren allemaal geweldig inspirerend. Jullie campagne medewerkers te The nation, is you know, is at a critical point. At a time like this, we can't risk partisan bickering and political posturing. Het land is op een kritisch punt en we kunnen ons niet permitteren om eindeloos te strijden en ruzie te hebben tussen de partijen. We rekenen op onze kinderen en professoren. We rekenen niet alleen op je, maar om onze kinderen met een passie voor leren en veranderingen. We rekenen op onze pastoren en priesten en rabbi's en kanselaren. Om te testen dat onze leraren moeten onze kinderen lesgeven en onze priesters moeten ons inspireren met geloof, integriteit en familie. We rekenen op onze ouders. In de final analysis, everything depends on the success of our homes. We look to job creators of all kinds. Families blijven de hoekstenen. Belangrijk voor het land en ook werkgevers zijn ook heel belangrijk voor het land. De job creators. mensen zijn belangrijker dan politiek, zegt Romney hier. Mensen van Amerika, dat is het beste wat we hebben. Een opgeruimde Romney zien we hier. Waar je niet ziet dat hij toch een, zojuist een heel zwaar verlies te verwerken heeft gekregen. Ik heb aan deze race meegedaan dat ik bezorgd ben over het land. Ik geloof in de principes van dit land en dat, dat zijn.